En weer een kleine meditatie, om je te verbinden met het licht. En dan kun je je voeten op de grond zetten en even het licht inademen en dat neerleggen op je zonnevlecht. Adem rustig in. houd de adem even vast. En adem rustig uit. En op deze ademing laat je alle beslommeringen van die dag langs je afglijden. Je kunt er toch niks meer mee vandaag, nu, op dit moment. Wat jij denkt is, zoals jouw leven zal zijn. Of je je leven op een positieve wijze zal leven, ondanks het feit dat je het een en ander tegenkomt in je leven. Of dat je je leven in negativiteit doorbrengt. Dan gaat het in het totale leven, dus... In al jouw levens die jij ooit geleefd hebt, dan gaat het erom hoe je met het leven omgegaan bent. Dus de gebeurtenissen op zich hebben er slechts toe geleid dat jij werd zoals je nu bent. Dat waren zo'n beetje de laatste woorden uit mijn vorige lezing. En deze lezing zal gaan over de mens die zichzelf hoger waant dan de ander. Om de ander vervolgens te bespotten. Het is al vaker voorgekomen dat ik gesproken heb over de werkelijke macht, de macht binnen in jouzelf. De werkelijke macht, dus de macht die verbonden is met het licht en de ziel die jij bent. De macht overigens die geen echte macht is, maar wel is dat wat jij bent. Een wezen dat zich niet uit haar of zijn evenwicht laat brengen, door niets, door wat dan ook. Maar laat ik het eerst inleiden als het ware. Want ja, er zijn nogal wat mensen die zich werkelijk in wezen diep ongelukkig voelen. En we dienen erover na te denken dat juist die mensen tot een heel diep voelen in staat zijn. Ze voelen ook al is het een akelig gevoel. Maar ze weten... Door dat nare gevoel dat ze eruit wensen te komen. Dat er een andere kant van het leven moet bestaan waarin ze wel gelukkig kunnen leven. Dus dat ze werkelijk leven en niet meer overleven van de ene op de andere dag en van het ene in het andere jaar, maar werkelijk leven. En hoe graag zouden we elkaar niet wetsen te helpen. Want willen we niet allemaal hetzelfde, de ander gelukkig zien... Dat is het toch dat ons werkelijk beroert. Toch zou iemand die zich onbegrepen voelt kunnen nadenken dat hij of zij juist eerst bij zichzelf dient te beginnen. En hoeft na, na te denken dat ze dat het in zichzelf dus moeten zoeken en de schuld nooit bij de ander neer te leggen. Want we zijn allemaal mensen en ze, zij zijn ook net hetzelfde als wij zijn. Er zit geen verschil tussen ons. We zijn allen één. Maar toch zit er het verschil. Dit lijken krachtige mensen, maar hun kracht ligt slechts in het uitschreeuwen. Dan gebruiken ze die kracht op hun men, op, om, om hun aandacht naar binnen te richten. Dan kunnen ze die pijn die van binnen zit omdraaien. Maar omdat ze denken dat ze krachten hebben, dat ze, dat ze die krachten hebben, voelen ze zich daar goed bij. Omdat ze denken dat ze met het licht verbonden zijn en denken daardoor dat ze ook die krachten hebben. Toch is het niet anders dan een gevoel dat ze kennen en waar ze geen afstand van willen doen. Het lijkt een gewoonte te worden waar ze zich in lijken te ventelen. Maar op een bepaalde wijze, diep van binnen, vanuit de ziel, zijn alle mensen, ook deze mensen, altijd met het licht en met God, het goddelijke, het onnoem, onbenoembare verbonden. Dat is onvoorwaardelijk en blijft altijd. Maar het goddelijke keert zich af, als het ware, omdat het licht niet omarmd wordt, maar omdat er een schijn is werkelijkheid omarmd wordt dan kan het toch ook zomaar zijn dat ze denken dat hun gedragingen bij andere diepere lagen losmaken maar mensen op aarde houden elkaar constant en voortdurend een, een spiegel voor en mensen maken steeds diepere lagen bij elkaar los maar zijn zij ook bereid om in die spiegel te denken in de spiegel te kijken, kan die mens, die met nadruk vertelt, dat hij, zij, hogere energieën, ontvangen, desondanks, de ander, in een kwaad daglicht stelt, desondanks, de ander schoffeert, waarom doen ze dat? Om er ook bij te horen, om de ander, te doen geloven, een hoog bewustzijn te hebben? Durven ze het aan om in de spiegel te kijken die anderen voorhouden? En kijken ze erin? Of gaan ze hooghartig zeggen dat er hogere energieën ontvangen worden en daardoor, dat ze daardoor de wijsheid in, in pacht hebben? En daardoor alles weten, maar toch de ander uitschelden? Dat valt niet samen, dat kan gewoon niet samen. Moet toch kunnen, hoor ik vaak. Dan maak ik maar fout. Ik ben toch ook maar een mens. Dat klopt allemaal. Maar als je werkelijk met deze energieën werkt, tussen aanhalingstekens, waar die mens mee denkt te werken, dan kan dat gewoon niet samen dan is het zelf zo dat er geen vooruit dan maar is. En ik ben toch ook maar een mens. Nee, dan is er geen pardon voor het zelf, geen toegevelijkheid, hoe streng dat ook lijkt. De onvoorwaardelijke liefde, met een hoofdletter, die onvoorwaardelijke liefde, energie, heeft geen boosheid in zich. Kent het wel, omdat het eens kennis daarmee gemaakt heeft, simpelweg, om zelf die liefde te begrijpen, te kunnen begrijpen. Dus in het licht zit ook de kennis van het kwaad. Mensen mogen geïrriteerd zijn, daar is niets op tegen. Doe als dat het is wat je wilt. Als dat het is wat je wil doen. Ja, dan het heen en weer praten van mensen en schrijven van mensen die het er wel en die het er niet mee eens zijn. over mensen die van zichzelf heel wat meer denken dan de anderen. En graag citeer ik uit mijn eigen website. Want wat zijn we toch allemaal bezig om anderen te vertellen hoe ze hun leven moeten invullen. Hoe ze moeten denken, hoe verkeerd ze het allemaal doen, wat weten we het zelf toch allemaal verschrikkelijk goed. De ander die heeft er natuurlijk werkelijk helemaal geen kaas van gegeten, ook niet spiritueel. Wat weet die ander nou eigenlijk van het leven? Wat weet die nou eigenlijk van al die dingen waar jij over praat en waar jij over weet? Wat zijn we te goed, wat weten we het allemaal? Gek eigenlijk, dat die anderen maar steeds niet willen horen hoe het leven in elkaar zit. Weet je wat? We zullen het de anderen wel even vertellen. Dat we ons met het leven van die anderen bemoeien? Dan nee. hoe kom je erbij? Ik zeg gewoon hoe hij wel moet leven. Ik kan het even niet hebben als er over mijn leven beslist wordt. Die ander weet waarschijnlijk helemaal niet hoe hij moet leven. Dat zal ik hem dan nou maar even vertellen, want ik weet het allemaal. Die ander wil niet luisteren, geen probleem, dan schreeuwen we het de anderen toe, want die ander schreeuwt immers ook. Maar wij weten toch dat wij helemaal gelijk hebben, en we schreeuwen nog harder en wij eisen ons gelijk. En die ander? Nou, die ander is dus ook kwaad en wil ook weer zijn gelijk hebben en krijgen en slaat er dus een lustig op los. En zo gaan ze maar door en door en door, door de eeuwen heen en het lijkt alsof er geen eind aan komt. En vele blijven hier maar vast in zitten. En vele moeten dit in deze incarnatie voor de eerste keer maken. En wellicht ook wel voor de laatste keer. Eens zal de mensheid leren dat alle grieven, alle problemen, alle akeligheden, irritaties, gewoon met liefde te overwinnen zijn. Ja, je doet dan precies hetzelfde. Je wilt je eigen mening bijna opdringen aan de ander. Kunnen we de mensheid, de mensheid laten in hun geloof dat kwaad met kwaad vergolden moet worden. En laten in hun geloof dat je op een gegeven moment moet terugslaan. Voorlopig is het voldoende om te zeggen dat je er anders over denkt en het daarbij te laten. Sommige vragen dan, hoezo anders? Dan zou je kunnen zeggen, gewoon de weg van de liefde. Maar de ander wel heel duidelijk maken Dat hij of zij over de schreef gegaan is. Want dat kan niet. En de verantwoording hierover in je leven ligt bij jou. En de ander het eigen voorbeeld geven van een duidelijk maar liefdevol leven. Maar we dienen altijd duidelijk te zijn. Duidelijk in onszelf te staan. Einde citaat. Als het zo zou zijn dat mijn reactie nu op dit moment van verwarring gegeven zou worden, dan zou het over het bewustzijn gaan en over het feit dat bewustzijn niet over te dragen is. Dan zou het gaan over het begrip dat er bij alle mensen een diepe hunkering is naar erkenning. En dat zou gaan over de erkenning die nooit van anderen af kan komen. De erkenning die slechts van de mens zelf afkomt. Zelfs niet van het licht, dat er overigens altijd is in hen, komt de erkenning. Als het licht merkt dat de mens werkelijk oprecht en eerlijk naar zichzelf is... En bereid is om in de spiegel te kijken die anderen voorhouden. En bereid is geen fouten meer te maken. Hij mag wel fouten maken, maar bereid is om geen fouten meer, meer te maken. Want staat het licht open. En is totaal tot onze beschikking. Maar het wijkt. Soms hevig, soms helemaal. Soms een beetje als dat niet het geval is. Als die mens volhardt in zijn of haar eigen denkbeelden. Waandenkbeelden. Alle mensen voelen instinctief dat de werkelijke liefde met een hoofdletter onbaatzuchtig is en de ander heel laat. Dus niet oordeelt of veroordeelt. Dan kan er eenvoudig gezegd worden: doe wat je wilt. Maar je weet dat je het altijd met eigen verantwoording doet. Met andere woorden, de gevolgen zijn geheel voor jou. Dan zal er iemand zijn die, zoals sommigen het noemen, met zeer hoge energieën te maken krijgt. Maar laat ik je zeggen dat ieder mens, niemand uitgezonderd, te maken heeft met hoge energieën in zichzelf. Alleen, heel veel mensen weten daar nog geen gebruik van te maken. Wij mensen kunnen alles, we zijn allen in staat om wonderen te verrichten, als we maar met onszelf om kunnen gaan. Denk je dat ik je kan zeggen wat te doen met deze hoge energieën, waarvan je denkt dat je ze ontvangt? Wel ligt het in mijn vermogen om een woord van waarschuwing, van duidelijkheid te laten horen? Mensen dienen uitermate zorgvuldig om te gaan met deze energie, De liefdekracht, de energie, de godskracht. Het leven hier op aarde is om ons door de gebeurtenissen in ons leven te herinneren wie we werkelijk zijn. De gebeurtenissen die wij geaccepteerd hebben en vervolgens losgelaten hebben. De gebeurtenissen die nodig waren om ons tot het besef te laten komen dat we steeds een stapje hoger op de bewustzijnsladder kunnen gaan. Het bewustzijn gaat steeds een stukje omhoog. Alles is energie, alles is trilling. En ook die energie van die mens gaat een stukje mee, die trilling gaat een stukje mee. Wat wil ik hiermee zeggen? Als deze energieën uit de universele liefde voortkomen, dus met andere woorden, als de ander de totale transformatie heeft ondergaan, dat de ander de liefde is, dan is er nooit irritatie, geen jaloezie of naijver, want liefde is. En blijkt dit uit gedragingen van velen, Ondanks het feit dat het luid geroepen wordt, dat er, tja, hoge energieën ontvangen worden. Voorzichtigheid is, voorzichtigheid is geboden. Voorzichtigheid is geboden. Van wie wordt het ontvangen? Wat je uitstraalt, trek je aan. En let goed op, Is zit geen oordeel in. Kijk of je hier rustig of na kunt denken. In alle redelijkheid. Als je de liefde met een hoofdletter bent, heb je ook de zogenaamde hogere energie. Je zult ze dan niet ontvangen, je hebt ze dan al, want ze waren er al en nu heb je ze tot je beschikking, zoals je ze altijd Tijd al tot je beschikking had, maar nu erbij kon komen, omdat je je eigen weg vrijgemaakt hebt om erbij te komen, de weg die de weg van zelfkennis heet. Er er velen voorgegaan die door deze energieën verast werden, van binnenuit verast werden, als het denken namelijk vooruit wil lopen en de mens de vader van de gedachte is om meer te zijn dan zijn trilling aankan en het lichaam, het denken, het lichaam vooral nog niet in dezelfde trilling is als de wens om in die frequentie te zitten. Aan die je op te passen. De mens kan die energieën niet aan. Het evenwicht is verstoord tussen geest, lichaam en ziel. Leven op aarde is bedoeld om het evenwicht tussen deze drie eenheid heel te maken. Als de mens met zijn hersens bepaalt. En hij mag dat zelf bepalen. Om in die hogere frequentie te willen gaan zitten. Dan kan het gebeuren. Dat al zijn vorige levens. Duizenden en duizenden. Voor niets zijn geweest. Dan valt die mens terug. Naar de laagste regionen. En kan men opnieuw beginnen. En dan is het wel zo dat je er niet. Weer honderdduizenden jaren over hoeft te doen. Want het gaat dan wat sneller. Maar toch. En alleen maar om, de, om het diepe gevoel van een hunkering naar het licht. Een heimweegevoel als het ware, om er ook bij te horen. En om vervolgens hen die daar gekomen zijn, te bespotten. Is het zo, dat welke vorm van overmoedigheid of arrogantie of welke illusie uit het ego nog opgelost moet worden, begin dan niet aan met die energieën. Blijf bij je eigen energie, bij die trilling die op dat moment bij je hoort. Zorg dat de vooral de onderste chakras diep beleefd worden en begrepen worden. Dan pas vallen de dingen vanzelf op zijn plaats. Dan zal alles als vanzelf naar je toe komen. Want wat je uitstraalt, trek je aan. Dan is er ook altijd vrede en liefde, allemaal. Geen aanvalsgedrag meer, geen verontwaardiging, maar een werkelijk begrijpen en een diep invoelen en mededogen. Toch, als een mens tot iedere prijs, welke hogere, een, welke hogere energie je dan ook wil, hij zal het krijgen ook, want wat je uitstraalt, trek je aan. Maar je zou erover na kunnen denken, is de gever van deze energieën, de onbaatzuchtige liefde-energie. Zonder te bespotten over engelen en geleide geesten. Want die horen bij de werkelijke liefde. Maar laten mensen zich gek maken door het denken... Dat er engelen en geleidegeesten zijn die hen, die hogere energieën bij hen naar binnen brengen. Dit is de verantwoordelijkheid om met het spirituele om te gaan. Om er goed over na te denken. En niet in de waan te schieten. Ja, het zal meer en meer voorkomen. Hoe meer mensen zich hier gaan interesseren, zullen er ook mensen zijn die inderdaad doorschieten. De druk is er al vanuit de kosmos, al, al een aantal jaren. En inderdaad, ja, dat zijn werkelijk hele sterke, hogere energieën. Die worden als het ware gedrukt op de aarde. Met de bedoeling om de mensen tot zichzelf te brengen. Mensen voelen die druk in zichzelf. Dat is te voelen in, in de dingen die er nu uitkomen. In de, in de irritaties, het geërgerd zijn over de ander, het, het woest om zich heen meppen. Ja, het gaat wel heel erg tegenwoordig, hoor ik zeggen. Maar de bedoeling is duidelijk: het onderste zal bovenkomen. En uiteindelijk zal de mens de werkelijke liefde met een hoofdletter begrijpen. Die worsteling zal niet gemakkelijk gaan voor veel mensen. De kosmische druk is al geruime tijd naar de aarde toe. Om dat wat wij niet zijn naar buiten te laten komen. Buiten uit onszelf te laten komen. Zodat we in vrijheid kunnen worden wie we wel zijn. Vele denken uitverkoren te zijn. Maar dat is niemand. Een mens moet werkelijk heel, heel hard werken aan zichzelf. Om een heel klein stapje in zijn evolutie te zetten. Om een stukje bewustzijn te verkrijgen. Veel willen daar niet aan. En mensen dat anderen hen de eer geven, die ze niet verdienen, maar die ze diep van binnen ook niet aan zichzelf geven. Maar goed, het is wel degelijk mogelijk om de dingen te forceren, dus om een hoog bewustzijn te willen hebben. Een mens mag dat. We leven op de planeet. Van de vrije wil. Wel met eigen verantwoording. En zie het als mijn verantwoording om dit door te geven. Wat je ermee doet, het is aan jou. Misschien wil je hier helemaal niet naar luisteren. Want je hoeft dit toch allemaal niet te horen, denk je. Weet dan dat mensen altijd vanuit hun eigen bewustzijn reageren. En weet dan dat het zeer moeilijk is voor mensen om over zichzelf heen te stappen. Op deze wijze krijg jij terug wat je zelf uitstraalt. Jij, je bent er zelf, je bent er zelf verantwoordelijk voor, niemand anders. Dus, inderdaad, misschien wil je hier helemaal niet naar luisteren, maar wel reageren vanuit een irritatie, vanuit een boos gevoel, misschien ook wel jaloersheid diep binnen in jezelf. Nou, vis kan wel al lang hoor, dat heb ik hier aan. Dus het reageren eigenlijk vanuit de angst, niet vanuit de liefde. Er hoeft niet gezegd te worden dat, ze, dat mensen een soort uitverkorenen zijn. En als het wel werkelijk zo is... Dan wordt het verzwegen. Maar dan zijn de gedachten anders. Het is te machtig. Te groots. En slechts met een diepe verwondering. Bewondering. En een zekere nederigheid. nederigheid is, is het die mens. Mensen die waarlijk zijn. Geven en genezen spreken daar nooit over. Ze hebben de bewondering en de bevestiging van anderen niet nodig. Zij zijn. Ze zijn de liefde. Juist die liefde met een hoofdletter heelt. Door mensen met eenvoudige woorden terug te laten komen. Binnen in zichzelf. Zodat die mens zichzelf hield. Ja, en dan hoor ik ook nog ten overvloede dat het. naast het zeggen dat er hogere energieën ontvangen worden. Blijkbaar hebben we positieve krachten, laat ik je zeggen. Dat alle mensen positieve krachten hebben. Dus dat is in feite niets bijzonders. Wil daarmee gezegd wordt dat anderen dat niet hebben? Iedereen heeft het. En allemaal... Ieder mens bepaalt hoe daarmee om te gaan. Een werkelijk positieve kracht. Positieve energieën. Hebben mensen passen als ze werkelijk alles hebben opgeruimd in zichzelf. Als ze de beslissing hebben genomen. Om alleen nog maar positief te zijn in het leven. Als het ego opgeruimd is. En dat hoeft nog niet eens alleen. Maar als we nagedacht hebben dat de illusies over het leven op te ruimen zijn: dat we in staat zijn om onze maskers af te laten glijden van onszelf, dat dan overblijft is. Dus dat de ziel, het denken en de geest dus en het lichaam één trilling zijn en in evenwicht zijn. In balans zijn. Maar een voortdurende irritatie naar anderen toe. En toch zeggen, en ik citeer het nog maar weer even, hogere energieën te ontvangen. Dat is een irritatie die uit die mens zelf voortkomt. Die mens zet zichzelf op een hoger plan, hoger dan anderen. Ieder mens kan de keuze maken om de irritatie bij zichzelf op te raken. Met die keuze hebben anderen niets te maken. Ook de oorzaken niet, die mogelijk van anderen komen. Maar weet dat wat je uitstraalt je ook weer aantrekt. De ander is daardoor nooit schuldig. Het is een ontevreden zijn met hetzelfde. Alleen jij gaat daarover. Vaak wordt het idee de anderen dan weer gesust en meent men dat het misverstanden zijn. Dat is goed, want zo kan iedereen weer even rustig ademhalen. Mensen hebben elkaar niet goed begrepen. Maar van misverstand is geen sprake. Alles is transparant en eenvoudig. Goed luisteren, goed lezen wat er gezegd wordt. Dat dient uit de mens zelf te komen. Desnoods nadenken over wat er gezegd wordt. En het liefst nadenken. Dat die mens vanuit zichzelf. Kan invoelen. Wat de woorden betekenen. Kun je erover nadenken. Of er respect is. Met andere woorden. Liefde met een hoofdletter. Voor die mens. Die deze. Die die de goddelijke woorden tot uitdrukking brengt. En daardoor met liefdevolle inzichten en liefdevolle aanwijzingen komt. Waar altijd de vrijheid van anderen, van handelen voor, van de anderen in vervat is. die door velen die niet bereid zijn werkelijk te luisteren, als belerend overkomen? Is dat niet heel duidelijk de spiegel waar die mens zelf in kan kijken? Dan zouden mensen er of na kunnen denken dat de woorden nooit gezegd of opgeschreven worden om de ander onderuit te halen. Maar om de dingen duidelijk te maken, op een positieve wijze, om op een positieve wijze bij te dragen. Om de ander de keuze te geven over het geschreven of wat er gezegd wordt na te willen denken. Dat geldt voor iedereen. Jaloersheid, irritaties, beledigd voelen, verwachtingen hebben. En daarbij het onvermogen hebben inzichten te begrijpen. Ja, het hoort er allemaal bij. Maar bij mensen die deze inzichten onbaatzuchtig om niet aan anderen geven, maakt het niet uit hoe er over gedacht wordt. Want het uitgangspunt is altijd de vrije wil van de ontvanger, degene die luistert of leest. Hij of zij bepaalt hoe ermee om te gaan. Dat veelal inzichten als arrogant gezien worden, of als prietpraat, of als psychologische onzin en meer van dat. Dat heeft met de inzichten niets te maken. En ik heb dat al een keer gezegd. Het zegt slechts alles over degene die luistert, over degene die schrijft, over degene die leest. Niet over degene die schrijft, over degene die leest. Kijk er goed naar. Als het je irriteert, zie je het als een geschenk dat op je afkomt. Dan kun je werkelijk aan jezelf werken. Kom over jezelf heen. Zo is het ook gebeurd met sommigen. Daar kan ik blij en verrast over zijn. Toch, wat heerlijk. Al is het er maar één. Een velen die dan zijn of haar gram wil halen en daardoor niet goed kunnen lezen, omdat ze vastzitten in hun, ja, ik zeg het toch, in hun beperkte denken, het daarom niet willen, willen zien, niet willen begrijpen en zichzelf daardoor de negativiteit intrekken. En dat niet willen en dan toch weer vertellen hoe goed ze zijn. En wat ze allemaal niet doen. Maar waar het om gaat is het eigen onvermogen om werkelijk te begrijpen. En ook dat is een keuze. Want je kunt, zoals ik al zei, makkelijk over jezelf heen stappen. Want in principe is het voor iedereen mogelijk om de eenvoudig woorden, de inzichten te begrijpen. De taal is altijd eenvoudig. En ja, dat onvermogen zal in de toekomst doen. Want hoe, lang, hoe, hoe meer mensen zich met het spirituele bezighouden, met het werkelijke leven bezighouden, dat zal dan meer en meer plaatsvinden. Je zou helaas kunnen zeggen, maar het is niet anders. Dan zouden ze erover na kunnen denken dat er blijkbaar nog geen mededogen is ontwikkeld. Ontwikkeld mededogen voor elkaar. En om het niet willen accepteren dat er anderen zijn die die diepe inzichten wel hebben. Zonder zich daarop voor te staan. Want die mens die dat inzicht heeft, zal nooit veroordelen. Want is het niet zo dat wat hij of zij ziet onwetendheid is? En onwetend zijn we allemaal geweest. denk dat wanneer je anderen veroordeelt. In feite altijd jezelf veroordeelt. Je hebt het altijd over jezelf. Dus kritiek geven op veel mensen. Andere chaufferen, Negatief zijn. En anderen arrogant benaderen. En toch van jezelf zeggen. Dat je op een hoge plan staat. Dat jij een soort uitverkoren bent. Uitverkorene bent doordat je... Hogere energieën ontvangt, heeft mij tot de volgende zin geleid. En ik citeer. Zij die mij deze bittere beker gaven, weten niet wat ze deden. Voor hen was de beker gevuld met vergif. Voor mij was hij onschadelijk. De inhoud was voor hen dodelijk. Maar voor mij werd het gevoel groter en allesomvattende. was een logisch gevolg dit mee te moeten maken. En ik accepteer het. Dus, ja, wat er allemaal aan emotionele gebeurtenissen voorbij komt. We kunnen er allemaal van leren. Maar op een gegeven moment is genoeg, genoeg. Is die negativiteit die voortdurend terugkomt over de jaren heen. En er is geen verandering in te zien. Soms... En dan maakte mijn hart een sprongetje. Maar dan weer niet. Maar ja, is het niet zo dat je vijf stappen vooruit doet en drie of vier weer achteruit? En hebben we dat niet allemaal gehad? Zo duurde het lang en lang. Voordat er een duidelijkheid kwam, een duidelijkheid komt, dan is genoeg genoeg. Dan kun je denken, die negativiteit, het voortdurend inhakken op anderen en het je beklagen. Wat doen we daarmee? Dan moet er ingegrepen worden. Dan dient er duidelijkheid te komen. Ook voor de anderen. Juist voor die anderen. Dan kun je erover nadenken hoe je ermee omgaat. Wil je er nog mee omgaan? Wil je nog met die mensen, met hen omgaan die voortdurend de anderen in een negatief daglicht wil zetten. Maar zichzelf op een hoge plant zet. Daar mag een mens over nadenken. En dan de beslissing te nemen die werkelijk genomen dient te worden. En soms is zo'n beslissing hoogst onaangenaam. Maar dient toch genomen te worden. Dan is er maar een aanrijding, zal ik maar zeggen. Dan is er maar een aanrijding. Er moet er maar ingegrepen worden. Het zij zo. Er kan nooit op de plaats van het licht gestaan worden. Het kan nooit op de werkelijkheid ingebroken worden. Het licht is. En als het licht is, kan iedereen. Die de heldere trilling, heldere straling van het licht aankan. Die nog niet die, die, die trilling aankan. Kan er tegenaan schoppen. Dat mag. Dat is de eigen vrije wil, maar het licht zal zijn plaats blijven opeisen als een werkelijk eigen erfrecht. Hoe de uitkomsten ook zijn, deze duidelijkheid dient gebezigd te worden. Juist, ja, juist om die ander. Om duidelijkheid aan de ander te geven, je bent nu te ver gegaan. Dit kan niet. Je kunt niet meer aan dan dat wat je uitstraalt. Duidelijkheid aan de ander. Om die ander wakker te laten worden. Op de eerste plaats. Maar om de ander duidelijkheid te geven. Dan sta je in je eigen kracht. Want staan wij mensen verder van de gebeurtenis af. Dan, dan laten we ons niet meer in de emotie voeren. Dan bepaalt het licht. Het licht in ons en niet de ander. Dan kijken we slechts, maar wel altijd vanuit die onmetelijke liefde naar de ander toe. Die zich toch eens bij zichzelf komen. die toch werkelijk eens bij zichzelf zou komen. En zo tot het liefdevolle zal terugkeren. Dan sta je in je eigen kracht. Ja, dan dienen er begrenzingen aangegeven te worden tot hier en niet verder. Duidelijk zijn, ongeacht wat anderen ervan denken. Als je werkelijk van jezelf houdt, kunnen anderen niet je plek innemen. Hoe anderen ook tegen je aanduwen om hun gelijk te krijgen. In welke vorm dan ook, want de vorm maakt niets uit. De vorm is pure emotie. Dus de eigen plek, de eigen ruimte, visueel of niet visueel, ook daar zit geen emotie in. Dan ben je werkelijk wie je bent. Als je hier duidelijk in bent, wat anderen ook van je denken. En omdat je werkelijk bent wie je bent en alles opgelost hebt in jezelf, kun je helder in de ander kijken. Dat ben je wie je bent. En de ander kan eenvoudig niet meer op jouw plaats staan. Mag het wel willen, maar het kan niet. Het maakt inderdaad ook niets meer uit hoe die ander leeft. Wil je daarmee omgaan? Doe. Wil je daarin meegaan? Doe. Wil je conformeren? Doe. Wil je concessies doen? Doe. Maar blijf je werkelijk in jezelf, dan bepaal jij hoe je leeft en accepteer wel de ander zoals hij of zij is. Want sta je stevig in jezelf, dan ben je in staat de ander lief te hebben, ondanks wat er ook gebeurd is. Want de ander is onwetend. Hoezeer je de ander ook diep van binnen weet. Dat dat leven ook werkelijk op een andere wijze geleefd kan worden. Het maakt niet uit. Want het is die ander. En eens zullen ze wakker worden. En wellicht door de schok van het duidelijk zijn. Van het duidelijk zijn en de grenzen aangegeven. En de grenzen die aangegeven waren. Ja, we kunnen zeggen dat er iets zieligs in zit. En dat we daarom, daarom de anderen ook willen bijstaan en helpen. En dat er toch ook goede dingen zijn. Ja, dat klopt. En daarom heeft het ook zo lang geduurd Maar het bijstaan vanuit een diepe liefde met een hoofdletter. En dat is dus om duidelijk te zijn. Op een gegeven moment. Als gemerkt wordt. Dat de ander toch niet. Op geen enkele wijze. Wil meegaan. In zijn eigen evolutie. Maar inderdaad, die mensen zitten daar niet op te wachten. En ze zijn bezig met hun eigen leven. En daar hebben ze al genoeg aan. En dat dient nog zoveel opgeruimd te worden. Maar velen wensen daar niet aan te werken. En het is niet anders. Maar dit zeggen denk ik aan de mensen Jezus, Boeddha en vele anderen. In de Bijbel kun je duidelijkheid van Jezus hierover lezen, duidelijkheid over het die je ook laat zien wie je bent, want duidelijk maken is ook absoluut gepast op deze wijze. Ja, alles draait om bewustzijn, zo eenvoudig is het. Bewustzijn, die liefde, dat is de toegangscode tot het universum, lieve mensen. En altijd zullen er mensen zijn die de diepe liefde in zich hebben. En altijd zullen er mensen zijn die die mensen bespugen. Het hoort er allemaal bij. Toch ook is dat normaal, een normale reactie. Mensen zullen altijd mensen met bewustzijn uitspugen. Ze zullen hen zat zijn. Ze zullen nooit in hun eigen spiegel willen kijken. Ze zullen het alleen maar voor die ander willen opknappen. En dat anderen willen eisen te veranderen. Haat, bijzondere, vervelende onaangenaamheden... Onbegrip, woede, het hoort er allemaal bij. En ik moest het maar eens een keer opzoeken in een van die boeken van Neil Walsh. Dat staat ergens zeer goed beschreven. Ze zullen je haten om je bewustzijn. En als ze je gedood hebben, figuurlijk gesproken, maar ook letterlijk. Hè, zullen ze zien dat je geen angst voor de dood hebt. En zien ze dat je daardoor, en denken ze dat je daardoor heilig bent. En ze zullen je weer lief hebben. Kijk naar het leven van de mens Jezus. En alle mensen die, die de mensen op de aarde als heilig bestempelen. Overal wordt hetzelfde patroon gezien. Ook ik, ik heb dat ervaren, eens. Alles keerde zich tegen mij. En laten we wel zijn, het gebeurt nog steeds. Mensen twijfelen aan diepe liefde. Maar de twijfel komt uit hen zelf. Ze weten niet van de diepe liefde die ook ijzend kan zijn. Maar zien ze dat die diepe liefde altijd onbaatzuchtig is, die liefde hen altijd heel laat dat er altijd respect is, velen zijn onwetend, maar er is een kentering, laten we van niemand iets verwachten, alles heeft met bewustzijn te maken, en het doet zonder meer pijn te ervaren als mensen de diepe liefde niet zien, het is dan, het is, het is dan om steeds bij jezelf en in jezelf te blijven staan. Om niet uit je plek, uit je eigen plaatsen, uit je eigen evenwicht te laten gooien. Niemand kan ertoe in staat zijn. Het doet wat pijn, maar laat hen. Het is de normale gang van zaken. Mensen mogen dat. Dat het een pijnlijk gevoel is, is bij zoveel bekend. Over de duizenden jaren heen. De geest wordt niet herkend en niet begrepen. Men trekt hem een spotkleed aan. En dekt het hoofd met een door de doornenkroon, de diepste vernedering van de geest door de macht van de wereld. Nou, als ik dan toch een nieuw Donald Walsh heb, ik citeer even een stukje uit zijn, uit zijn boek, ik had het een op, uh, keer opgeschreven, want dat gaf me troost. Wat gebeurt er? Als je besluit, ik citeer, wat gebeurt er als je besluit een nieuwe beslissing te nemen? Wat zou er daarvan het resultaat zijn? Je zou leven zoals Boeddha heeft geleefd, zoals Jezus heeft geleefd, zoals iedere heilige heeft geleefd, die je ooit hebt aanbeden. Toch zouden de me meeste mensen je niet begrijpen, zoals ook de meeste heilige is overkomen. Maar wanneer je zou proberen je gevoel van rust, je levensvreugde, je innerlijke vervoering uit te leggen, dan luisteren ze naar je woorden, maar ze horen die niet. Ze proberen je woorden te herhalen, maar ze kunnen ze slechts opzommen. Ze zouden zich afvragen hoe het komt dat jij bezit wat zij niet kunnen vinden. En ze zouden jaloers worden. Spoedig zou de jaloezie in woede omslaan en in hun boosheid zouden zij proberen jou ervan te overtuigen dat jij het bent die God niet begrijpt. En als zij er niet in zouden slagen je los te rukken van je vreugde, proberen zij je kwaad te doen. Zo groot is hun woede. En wanneer je hun vertelt dat het niet uitmaakt, dat zelfs de dood je vreugde niet kan onderbreken of je waarheid kan veranderen, dan zouden ze je ongetwijfeld doden. En als zij dan hebben gezien hoe rustig jij de dood aanvaarde, zouden ze je weer een heilige noemen en weer van je houden. Want dat is de aard van de mens, om dat liefde te hebben, te vernietigen en dan weer liefde te hebben, waaraan hij de meeste waarde heeft. Ja, ik, eh, ik ga hier maar even mee besluiten. Ik heb nog veel meer, maar ja, dat wordt dan de volgende week. Ik, eh, het was wel een hele lezing eigenlijk zo. hè? Ja, ik kan nog wel een hele tijd doorgaan. Maar goed, lieve mensen, een hele, hele fijne avond verder. En ook een hele goede week met alle mensen die je tegen zult komen. En ja, je kunt natuurlijk altijd eh, wat verhalen lezen op mijn website. En daar eventueel je vragen in sturen. Je krijgt altijd antwoord www.iqhra.nl en eh, nou bedankt voor het luisteren tot volgende week en nou dag